Uur. Door al negens met het NOS-journaal. Tegen twee Amsterdammers zijn celstraffen geëist van 20 en 22 jaar... voor de moord op elektricien Ali Motamed uit Almere. Hij werd in december 2015 op weg naar zijn werk op straat geliquideerd. Kort daarna bleek dat hij in Iran bij verstek veroordeeld was... voor een grote bomaanslag in de jaren 80. Het Openbaar Ministerie denkt dat de Iraanse geheime dienst... betrokken is bij de liquidatie. De olievlek op de Noordzee die naar de Waddenzee dreef is opgeruimd door Rijkswaterstaat. Spoelt waarschijnlijk geen olie aan op de Waddeneilanden. Maar uit voorzorg staat wel een ploeg klaar op Tessel om eventueel wat deeltjes olie direct op te ruimen. Gisteren maakte de Waddenvereniging zich nog grote zorgen over de olievlek. Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Rijkswaterstaat heeft een monster genomen en gaat dit analyseren. Het aan de grond houden van de Boeing 737 MAX 8 toestellen kost de reisorganisatie TUI mogelijk 200 miljoen euro. Het komt onder meer doordat de vervangende toestellen meer brandstof verbruiken. ToEI heeft 15 737 MAX toestellen, eind mei zouden er daar nog 8 bij komen. Toei hoopt dat de toestellen in juli weer mogen vliegen. De stichting Carmel College mag meer gaan werken met digitaal lesmateriaal. De koepel van middelbare scholen heeft opnieuw een kort geding hierover gewonnen. De stichting wil meer met digitale boeken gaan werken en minder met papieren boeken. Distributeur TLN is daartegen uit angst dat de rol van boekdistributeurs kleiner wordt. Raymond van Barneveld gaat toch tot het einde van dit seizoen door als professioneel darter. Gisteravond verloor hij met 7-1 van Michael van Gerwen, waarna hij zei per directe zullen stoppen. Volgens een manager sprak Van Barneveld gisteravond uit emotie. Het weer op steeds meer plaatsen: zon in het Zuidoosten, mogelijk stapelwolken. Het blijft wel droog, staat nauwelijks wind, 13 tot 17 graden vandaag. Morgen zon en stapelwolken met later in de middag kans op een bui. Het wordt iets warmer dan vandaag. Zondag droog, maar ook wat frisser dan maximaal rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.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 Lente.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 Yes, I need you here with me. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl chemistry.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 omdat weil ich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 Something I ain't heard before Now oh, I've been dreaming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 Ik stem niet, ik ben hier in wie je nu Wil je dansen met die maar ben je niet de oude Ben je verder dan het teden, weer je terug naar het verleden Zeg je dat niet, ik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 I'm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 To get me through it all.